Afgelopen week is op het Centraal Station van Amsterdam mijn fiets gejat. Het was een zwart Oma-model die was versierd met prachtige paarse strepen en de tekst knol erop. Ook zat er een mooi rekje op en een grote glimmende bel. Mocht er iemand met deze fiets zien fietsen, verzoek ik u contact op te nemen met de redactie van Start. Mocht de dief die deze fiets heeft gestolen dit bericht horen... dan vraag ik hem of haar hierbij vriendelijk doch dringend... mijn fiets weer terug te zetten op de plaats waar hij gejat is. Daarbij wil ik de dief ook op het hart drukken... om voortaan van Andermans spullen af te blijven. Het is tenslotte mijn fiets en niet die van jou! Ik wens u nog een hele goede morgen. Dit is het journaal van Nona Delsing. Klaar voor de start. Af! Dit is Radio 1... BNN, BNN, start! Amen. Goedemorgen, het is drie minuten over vijf en ik zit aan de whisky. Het is echt, uh, had ik niet zo gepland. Ik dacht, weet je wat, ik maak er een mooie ochtendshow van. Echt ochtend, dat je net wakker wordt en zo. En de uitzending is nog niet begonnen of het flesje whisky is alweer op krijg je als Frank voor je zitten. Welkom bij Start, een nieuw programma hier op Radio 1 tot 7 uur. Halen we de afgelopen week nog eens een keertje goed door de mangel. En we gaan vooruitblikken op de komende week. En de reportages in Start die worden gemaakt door de BNN University. Je kunt ons ook door de week volgen: bnnuniversity.nl. En ook op Instagram. Start is te vinden onder de naam BNN Start. Deze week werd een nieuwe iPhone gepresenteerd. Ook in Nederland kwamen nerds en geeks samen om dit spektakel mee te maken. En wij waren daarbij. David is waarschijnlijk de meest aansportieve feut van BN University ooit. Het leek ons dus wel geinig om hem op een bootcamp te sturen. Hij zag een avondje flink af in een Amsterdamse park. En dat hoor je allemaal zo meteen. En afgelopen week was in het nieuws dat winkeliers flink wat geld laten liggen... wanneer er bij hen wordt ingebroken. Je kan als winkelier namelijk 151 euro krijgen van de dief... als hij iets van je heeft gestolen. Een soort van ja, schadevergoeding. Alleen dat doet dus bijna helemaal niemand. Elke maand zijn er 165.000 diefstallen. Terwijl bij bijna slechts 1000 schadevergoedingen worden. Ingediend. En ik ben zelf niet zo heel erg van de losse handjes. Maar ik moet eerlijk toegeven, vroeger heb ik ook wel eens een keertje wat gestolen. Dat ga ik allemaal zo meteen vertellen. Maar ik ben wel benieuwd wat jij ooit hebt gestolen. Want ik kan me niet voorstellen dat je niet ooit eens een keertje iets stiekem hebt meegepikt. Gewoon dat je in de supermarkt liep en dacht van: ach, zo'n pakje Lucifer, Dat neem ik zo mee. Of een bezem die je even onder je jas hebt gepropt. Of een. Uh, een gieter, omdat je die toevallig nodig had. Of een brood, omdat je gewoon heel erg honger had. Laat het weten. 0800 1121. Heb jij wel eens wat gestolen? 0800 1121. Ik heb geen bite. It's a funny sight to see. Like a paper tiger hanging on a string. Darling, you don't bother me. You're like the fog. Can never iron out of my soul. Sometimes I Ha, ik zoek op internet. Rosie Golan, zo heet ze. Heeft ze geen Wikipedia-pagina? Nou, dan, dan ben ik eigenlijk al vrij snel klaar met zoeken natuurlijk. Maar dat, dan weet je een beetje hoe jong ze eigenlijk nog is. Ze komt uit Israël, oorspronkelijk woont nu in New York. En uh, de reden dat zij heel populair is geworden... Nou, dat is eigenlijk omdat haar liedjes worden gespeeld in hele populaire televisieprogramma's zoals The Vampire Diaries en Grey's Anatomy. En als je dat voor elkaar weet te krijgen als artiest zijnde, ja, dan weet je eigenlijk wel dat je het gaat maken. Als je eenmaal in dat soort series terechtkomt, dan word je een hele grote hit. Yo, de Paper Tiger, Rosie Golan. We hebben het hier in het start over stelen. De vraag is: heb jij wel eens wat gestolen? Ik hoor het straks graag van je. Laat het weten. 0801121. Um, ik denk toen ik klein was een snoepje bij de Jamin, of zelfs bij de kruidvat. Maar die moest ik heel netjes gaan Talen van mijn moeder. Uh, winkeldiefstalletjes op mijn vijftiende. Ik heb eens dus een auto gestolen. Uh, wat fietsen. Ja, dat was het was wel zo'n beetje. Het was wel per ongeluk. Kwam net, ik heb altijd gewerkt in de kroeg in Groningen. En dan, uh, toen uh, was ik klaar met werken, liep ik daar naar hem in. En toen dacht ik: wat doe ik hier? Toen liep ik er weer uit. En toen had ik het uh, tasje nog in mijn hand. Toen dacht ik: nou ja, ik ben er nu toch wel uit. Nou, hou ik hem maar. Uh, nee, niet echt, ja. Uh, een pen of uh, snoep. In, in, uh, in een uh, snackbar hebben we wel een doos bozo kogenballen. Dat heb ik wel, hebben we gestolen. Maar voor de rest, uh, nee, niet echt. Ja, zeker. Het was jaar of zes. En toen had ik bloemen gestolen uit de tuin van iemand... En toen ben ik naar huis gegaan. Ik was zo bang. Ik ben onder het bed gaan liggen. Ik denk, oh, de politie komt eraan. Ah. Voor de rest heb ik nooit wat gestolen. Ja, voor veel mensen is stelen wel een beetje spannend, hè? Als je dat doet, een soort van kick. Maar voor veel winkeliers is het juist een enorm vervelende situatie. Jan Wijnand van Loenen is van, van Loenen IJzerhandel hier in Hilversum. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik Jan zeggen? Uh, Jan Wijnand. Kijk aan, Jan Wijnand. Uh, ja, ja, het, het, is mijn, uh, het is mijn, nou ja, lievelingswinkel is misschien een groot woord, want je moet ook een keertje eten. En dat hebben jullie dan weer niet. Maar ik kom vaak bij jullie langs, uh, uh, want jullie hebben eigenlijk alles, hè? Uh, we verkopen bijna alles, inderdaad. Uh, <laughs> ja. We doen ons best. <laughs> ja, ik vind het altijd wonderlijk. Want toen ik net kwam wonen in de buurt, een jaartje of twee geleden, nou, kwam ik daar en dacht ik van, ze hebben hier echt alles. En dan kom ik weer voor een schroefje en dan hebben jullie weer een laadje voor dat ene schroefje. Het is echt fantastisch. Um, uh, maar toch uh, zijn er mensen die het ook wat minder leuk vinden en die, uh, ja, die proberen dan vervelende dingen uit te halen. Een tijd geleden uh, uh, zijn jullie overvallen, hè? Uh, ja, dat klopt. Uh, dat was een van de mindere prettige uh, dingen van ons vak. Ja, wat is er gebeurd? Uh, nou, op een uh, maandagmiddag uh, is er een uh, jonge man uh, gebivakkeerd uh, binnen komen wandelen met een pistool. Uh, en die vroeg om geld. Hmm. En uh, ja, wij zijn wel getraind voor dat soort situaties, zeg maar. Uh, hoe te handelen. Alleen, ja, de praktijk leert toch vaak anders. Dat je anders handelt uh, dan uh, dat je geleerd hebt. Yeah. En dat is behoorlijk impulsief. Uh, dus ja, in, in plaats van uh, degene die achter de toonbank staan, stond... die reageerde eigenlijk niet. Want die kon niet meer reageren. Die kreeg een bepaalde blackout. Oh, yeah. En, uh, nou ja goed, uh, om een lange verhaal kort te maken. Uh, ander personeel, onder andere ik, kwam aanlopen... En zonder na te denken zijn we er bovenop gesprongen. En die man die had dus een wapen, hè? een vuurwapen. Ja, ja, hij heeft ook drie keer op ons geschoten. Echt waar? Ja, uh, maar dat was gelukkig niet raak. Nee. En het waren los vlodders, achteraf gezien. Okay. Maar ja, op dat moment weet je dat niet. Ja, op dat moment ben je alleen maar op het moment dat je aankomt lopen. Want we zagen dat er beveiligingscamera's gebeuren. Ja. En dat is eigenlijk voor ons ook wel weer het geluk geweest... dat dat precies, helemaal 100% in beeld was uh, uh, wat er allemaal gebeurde. Um, en uiteindelijk um, kom je dus aanlopen als je dat ziet gebeuren. En ja, je denkt niet na en je hebt alleen maar één ding voor ogen van dat pistool moet weg. Je denkt aan het welzijn van je klanten in de winkel van er mag niks met niemand gebeuren. Hm. En zonder na te denken, ja, reageer je dan vrij impulsief. Ja. Yeah. Ja, achteraf gezien helemaal foute actie. Ja, het had heel anders kunnen aflopen. Ja, hadden jullie er spijt van dat je, dat je het zo had aangepakt? Uh, nee, okay. achteraf niet. Nee. Uh, nee, op het dan... moment ga je wel denken van, ja jongens, je voelt toch dat zuizen van die kogels langs je hoofd. Ja. Uh, ondanks dat het dan losse flodders blijken te zijn, uh, ja, op dat moment denk je niet na, maar achteraf denk je wel inderdaad van, ja jongens, uh, dat had heel anders kunnen aflopen. Ja. Alleen, ja, aan de ene kant is het voor ons ook wel weer een afsluiting geweest, want uh, ...omdat we hem te pakken hebben gehad zeg maar, en konden overdragen aan de politie, kunnen wij het ook afsluiten. Ja, en eigenlijk... Kijk, was de persoon uh, zeg maar, gevlucht, uh, dan hadden wij eigenlijk de rest van ons leven achterom lopen kijken van... Uh, ...ja jongens, wie is het geweest uh, enzovoort. Ja, en komt hij nog een keer terug en dat soort dingen inderdaad. Ja, ja, ja. ondanks dat we natuurlijk een uh, uitstekende beveiliging uh, hier hebben... Uh, ja, hebben we toch wat maatregelen, of vooral organisatorisch, extra moeten aanscherpen. Dus ja, zo'n overval heeft natuurlijk wel een behoorlijke impact uh, uh, op de dagelijkse werksfeer. Nou. Ja, dat kan me voorstellen. Was dit de eerste keer dat zoiets gebeurde? Uh, ja, het is de eerste keer in 72 jaar tijd uh, dat ons bedrijf bestaat uh, dat dit uh, gebeurd is. Ja. En uh, ja, wij zeggen altijd maar zo, dit soort dingen kun je ook nooit voorkomen. Nee. Je kunt preventief bezig zijn, uh, maar als iemand dat in zijn hoofd heeft... Hoe het dan ook zij, uh, dan doet hij het. Nu is er, nu is er een uh, nieuwtje naar buiten gekomen. Dat is uh, van uh, de winkeldiefstallen. Geen overvallen, maar goed, win winkeldiefstallen. Overvallen horen daar dan ook bij. Het ja. Zijn er 165 per maand in Nederland. Ja. Maar slechts 1000 schadevergoedingen worden ingediend. Ja. Dat is eigenlijk wel weinig, vind ik zelf. Hebben jullie een schadevergoeding ingediend? Zo van naast uh, de straf nog, nog van: nou, hallo, willen we eigenlijk wel uh, cashen? Nee, nou, er is een. Um... Een soort met sma uh, smarte geldvergoeding ingediend. Want mm -hmm. maar dat is puur psychisch. Want ik zit met personeel wat in principe nu eigenlijk niet meer wil werken. Yeah. Uh, die zijn bang om achter de toma. Ik ga een heel traject in met psychologen. Uh, ja, ik heb er zelf eigenlijk wat minder last van eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus ja, dat uh, dat zijn dan de, de, de enige dingen. Nou ja, daar is dan wel uh, een soort met zwarte geld. Uh, voor ingediend. Uh... Heb je zelf al eens wat, uh, wat, wat gestolen vroeger of bij een winkel? Uh, ik heb vroeger als negenjarig yogi heb ik een keer een rol mentos gehad bij de supermarkt. Nog steeds spijt van? Uh, daar hebben we nog steeds fijn van. <laughs> ik heb toen een knal van mijn oren gekregen van mijn ouders. Nou, dat is een grapje hoor. Yeah. Maar ik ben daar door mijn ouders dusdanig door uh, <laughs> te, uh, te woord gestaan. dat ik van mijn hele leven ook nooit meer. Wat gedaan heb. Eigenlijk zou iedereen dat moeten krijgen. Nou ja, ja, iedereen als kind zijnde. Ik, ik zeg het tegen mijn eigen kinderen ook. Het zijn gelievertjes. Uh, bij mij was het de situatie. Ik wilde een rolletje snoepen en die kreeg ik niet. Dus toen pakte ik hem. <laughs> en toen kwam mijn moeder erachterin. Die ging toen terug naar die winkel. <laughs> samen met mij. Nou, dat was voor mij een hele goede leerschool. Ja. En uh, ja, kijk. Uh, ja. Dat gebeurt. Ja. Nou, ik ben blij dat, uh, dat het in ieder geval goed is afgelopen. Dat lijkt mij het belangrijkste. Uh, ons uh, motto is al 72 jaar uh, gewoon doorgaan. En uh, je moet uh, niet doen wat je leuk vindt, je moet leuk vinden wat je doet. Nou, dat is een mooi motto. Ik kom, ik kom binnenkort nog even zo'n gordijnringetje halen, heb ik even nodig. Hebben jullie vast wel, vermoed ik zo. Uiteraard. We zien <laughs> je graag. Heel goed. Jan Wijnand van Loenen, dankjewel. Ja, oké, okay, tot ziens. Start. Ik, ik, ik. ik had gisteren had ik nog een, een barbecue van de buurt. En toen zaten we nog zo te praten en het ging een beetje over waar je nou vandaan komt. En ik kom uh, oorspronkelijk uit Twente. En toen vertelde ik ook, ja, toen ik hier kwam, hier in het gooi. Plf, toen uh, zei ik nog, van, ja, ik, ik liet vroeger altijd alle deuren openstaan. Want dat, dat kon vroeger bij ons. Tegenwoordig kan dat ook in Twente niet meer. Maar toen ik een beetje opgroeide, vroeger, lang geleden. Toen, uh, ja, toen kon je gewoon altijd alle deuren open laten staan. Want ja, daar kwam toch nooit iemand binnen. En uh, uh, ik heb echt jarenlang geen slot gehad op mijn fiets. Want dat was gewoon niet nodig. Want dan kwam ik aanfietsen bij de supermarkt. En dan zag ik eigenlijk het halve dorp. Die zat dan ook een beetje op dat pleintje. Of die was bij de supermarkt. Die zag van, hé, hey, daar komt Luc aanfietsen op zijn fiets. Dus als iemand anders dan die fiets had meegenomen... dan wist het halve dorp van, hé, hey, die man of vrouw... die fietst op de fiets van Luc. Dus ja, zo werden er toch nooit dingen gestolen. Dus ik moest daar heel erg aan wennen. En ik heb op een gegeven moment een keer een soort experiment gedaan. Hoe lang kan ik het nou volhouden met mijn fiets... door die niet op slot te zetten hier in het, uh, in het gooi? In Hilversum. En dat was eigenlijk best lang. En mijn theorie daarachter is... is dat mensen toch niet weten of je fiets dan wel of niet op slot staat. Want ja, ik denk dat dieven gewoon... die, die gaan langs, uh, langs fietsen... en die kijken gewoon van... hé, hey, dat is een mooie fiets, die wil ik hebben. Boem, koevoetje ertussen en openbreken maar. Of gewoon direct inladen in een vrachtwagen... naar Groningen rijden en, uh, en andersom. Zodat de fietsen vanuit Amsterdam of, uh, of hier in Hilversum in Groningen zijn. Maar mijn fiets is dus echt jarenlang niet gestolen. Altijd gewoon netjes nooit op slot gezet. Nooit gestolen, totdat hij op een gegeven moment toch weg was. En toen stond die bene bij BNN voor de deur. En uh, daar was ik wel een beetje teleurgesteld over. En sindsdien heb ik een nieuwe fiets. En uh, ja, daar zit ook gewoon een slot op. Dus nu kun je hem eigenlijk niet meer meenemen. Maar ja, dat was eigenlijk een beetje. Ik had, ik had wel moeite en ik had een beetje een, uh, een wenningsperiode nodig om daaraan te wennen. Ik ben benieuwd of jij wel eens wat hebt gestolen. Per ongeluk of vooral expres. Ik ben benieuwd naar je verhalen. Laat het weten via 08011210801121. 0801-121. Morgen is er meteen hier in start. Nieuw programma hier op Radio 1. Je luistert naar BNN de hele zaterdagnacht en zondagochtend. Is van ons en we draaien mooie muziek. Billy Idol, Eyes Without a Face. Out of this, as a lot of as a lot of this, human grace, rise out of such a Billy Idol, an eyes without a face. Start. Luk, ik ink. Goedemorgen, je luistert naar Start. Nieuw programma hier op Radio 1 en we hebben het over dingen stelen. Heb je al eens een keer wat meegenomen? 0801121, 1121, het is lekker druk. Wouter, goedemorgen. Een hele goede morgen. Goedendag, wel eens een keertje wat gestolen? Uh, nou, niet vaak hoor. Want ik <laughs> hou er in principe niet van. Nee, nee het is niet nee. dat je continu uh, als een kleptomaan uh, de, de supermarkt in gaat. Nee. Of een kleptomaan? Ook, nee, dat ja. niet. Ik hou er ook niet van als dingen, me, mensen dingen van mij stelen. Nee. <laughs> en dat maak je toch wel eens mee? Ja, ja. ja en dat maak je wel eens mee? Dat, dingen, dat mensen van jou dingen stelen? Ja, van de week is nog mijn mooie smartphone gestolen. Oh maar... nee. <laughs> Had je me ergens ja. laten liggen? Ja, nou, recht onder mijn neus gewoon. oh echt? Waar is hij ja. gewoon weggegrist? Ja, weggegrist. Oh. Oh, het. Maar het, is, het gebeurt Ja, maar, maar zelf al eens een keer wat meegenomen? Nou, ik heb dus één keer toen was ik, ja, 22-studentje in uh, Breda. Ja. En uh, ik was gaan stappen. En dus het vorige uur was, ging het over dronkenschap. Ja. Nou, ik denk. Daar had ik ook nog wel wat leuke verhalen over, maar dit is een combinatie. <laughs> ja, vertel verder. Ik was dronken geworden en uh, ik ging dus... Ik heb de radio echt uit, maar ik kwam toch dubbel. Mm. Nou, um, en ik kwam terug weg, dronken langs een winkelier, een bloemist En die had zijn hele mooie potten met, met bloemen of planten nog buiten staan. Ja. Yeah. ik denk, die is van mij... Dus ik, euh, ik neem dat ding mee en ik denk, maar het was dus iets van 20 kilo of ja. zo. En dus ik dronk er door Breda heen met een pot van 20 kilo. Nou, dat gaat niet echt goed. Nee. <laughs> dus ik werd zo moe, ik kwam over de rivier heen, de brug. Ik neem, ik zet de pot op de, even op de reling. Ik ging daar even naast zitten. En toen viel ik in slaap. Ha. Op de reling. Oh, ik ook wel bij zo'n brug. Best wel. ja Ik zit me net nog even te bedenken was het nou zomer of winter, maar om in de rivier te leren is het toch niet zo lekker. Nee, hoor. nee, nee maakt het maakt in dat geval niet zo heel veel uit. Nou ja, liever, liever in de zomer, maar ook liever gewoon niet. Helemaal niet. Nee. En, en hoe is het afgelopen? Ben je wakker geworden en die pot nog meegenomen? Of? Nou, ik werd een uur later of zo, of kan ook een tien minuten of een kwartier, zo, dat weet ik echt niet meer, mm -hmm. Ben ik wakker gemaakt door de politie. En die zei van, hé, hey, je ligt hier niet zo veilig op die brug. En die pot, hoe kom je eraan? Heb je die gestolen? Ik zeg, nee hoor, die heb ik van mijn tante gehad. En <lacht> ja, ik heb niet eens een tante. Ja. <lacht> en trapte ze erin? <lacht> ja, ze konden weinig anders. Ja. Dus, geen... dus ik ben weer verder gegaan met mijn pot. Ze <lacht> is nog jarenlang vrolijk in mijn tuin gegaan. <lacht> Had je er een beetje spijt van? <lacht> Niet echt. Nee, je dacht van: ah, ik heb een mooie pot te pakken, dat kan mij iets schelen. Ja, maar het is lang geleden. Ja, ah, dat is ook zo. Het maakt ook. Ach ja, het kan gebeuren. Ik bedoel, je moet er geen gewoonte van maken. Maar uh, als, je dat, uh, als je een keer een drankje op hebt en je doet dat prochelijk eens een keertje, dat maakt toch niet zo heel veel uit, toch? Nee, dat vind ik ook. Ik wou, ik wou zeggen, als die bloemmeester dat nou hoort in Breda, kan ik alsnog een boete van 151 vullen. Uh, <laughs> ja, 100 euro. Dan gaat hij meteen de schadevergoeding eisen, dat snap ik ook wel, ja. Uh... ja Oké. Okay. <laughs> Hé hey, Wouter, dankjewel, hè? Mooie verhaal en nog een fijne ochtend. Zelf. Oh, nee. We hebben het over stelen. Dan heb je wel eens een keer wat gestolen? Kees, goeiemorgen. Hi, leuk met Kees ook. Hey, Kees. Hey, hey, Kees. daar is. Hey, daar is Kees. Kees, hey. Hey, moet je luisteren? Ik heb een soort nieuw format. En ik had bijna jouw jingeltje eruit gegooid. Maar op het allerlaatste moment dacht ik: nee, dat kan ik niet doen. dat, dat, dat, dat, kan ik nou, die, dat mag dat kan... wel? Ja, mag dat wel? Ben je, ben je er zelf al een beetje klaar mee? Nee, ik vind het hartstikke leuk, maar ik bedoel... Uh... Zal ik eens een keer een nieuwe maken? Ja, dat is ook goed. <laughs> Doe ik dat. Vraag gewoon de vormgeving om een nieuw, uh, nieuw jingletje voor Kees. Vaak ja, dat doen, een startjingletje. <laughs> <laughs> ja, met start erin, iets met start en zo. Ja. ja, ja, ja. Wat vind jij eigenlijk... Nee, wat je van, uh... wil Luc, daar kunnen we het nog wel eens over hebben. Maar ja, ik vind het nog steeds leuk, maar het is ook altijd een uh, onmogelijke tijd. Ja, ja, ja, het wordt ook steeds later nog hè, voor jou op dit ja. moment. Ja. en, en hoe, hoe is het nu... Uh... Hebben we elkaar nu twee jaar gesproken? Want ik ben meteen na die overgang. dat alles zo ontzettend omging op Radio 1. Ja, ja. naar jou toegekomen. Ja, dat is waar. Ja, ik, ben, uh, ik, heb, uh, ik heb het uitgerekend. Ik heb 104 afleveringen gemaakt van 4-7. Ja? En daarvan heb ik er 18 gemist. Ja, oké, okay, maar dat is ongeveer wel twee jaar. Twee jaar, top, uh, ja. het ja, onge... is toch altijd in deze tijd? Ja, klopt. Ja, <laughs> Zo'n zo seizoen dat wisselt dan hè, per. per uh, uh, hoe heet dat? Per september ongeveer altijd. Dus dat is twee ja. jaar geleden inderdaad. Dus we kennen elkaar al twee jaar inmiddels. Ja, ja. ja, het leukste ja, weer nou, bij ja, Het gevaar zit er natuurlijk in, met, met name van. Uh, uh, ja, dat ik me zelfs wel zou kunnen herhalen, maar ik probeer dat niet te doen. Het <laughs> nou, valt mij nog niet op in ieder geval. Nee. <laughs> heb je wel eens een keer wat, uh, wat meegenomen, weggerist uh, bij iemand? Ja, wel eens een keer per ongeluk. En, uh, ja, het is wel wel tien jaar geleden dat ik uh, bij de supermarkt kwam en dan kwam ik regelmatig voor een krat bier. Mm, yeah. Maar toen bleek later, toen, toen thuis, als ik hem niet afgerekend dat er niemand had dat door. En toen heb ik echt zo gedacht: ja, zo duur is een krat bier natuurlijk niet. Nee van ja echt hier ga een dan komt dat heel stom over of zo. Ja, ja nou, ik kan me voorstellen het, dat als je hem, uit gaan leggen. Ja, maar ik kan me voorstellen dat als je hem op dat rekje zet en, uh, en de kassa kassa uh, meneer of mevrouw die ziet het niet. Ja en jij nee, nee, en jij onderop hè jou valt het ook even niet op. Ja, dan, uh, dan voor hetzelfde geld neem je hem gewoon per ongeluk mee. Ik kan me dat wel voorstellen dat het gebeurt. Maar je nou, hebt niet, is echt per ongeluk gebeurd. Niet de drank gehad om, uh, om hem even terug te brengen. Nee, om even te af te rekenen. Nee. <laughs> Jij dacht, ik ben net thuis, lekker biertje. <laughs> <laughs> ik was gelijk vergeten. <laughs> ja. En, ver, en verder, verder ben je niet wat meenemen. Nee, ik. echt totaal niet. Maar ja. voor mij is het ontzettend veel gestolen. Ik heb ook wel eens van die dure autos gereden, BW Cabrio's wat... Waar uh, radio's en spiegels uit gestolen werden. En, en uh -huh. vaak is dat zo vreselijk. Ja. Uh, ik was er gewoon aan gewend. Toen kwam ik weer bij een auto. Ook andere auto's. En er lag gewoon het glas eruit. En dan moest je de eerst dat glas weer uitvegen. voor je kon gaan zitten. En dan moest hij met zijn open ruit uh, helemaal uit Amsterdam... hierheen gaan rijden en zo. Oh, irritant. Heel irritant. Ja, echt gewoon vreselijk. Want ja. dan heb ik wel altijd gedacht van... Uh, als ik nou zo'n junk tegenkwam, zou ik... Liefst zo in zijn knie willen schieten. Ja, nee, maar het ja, is super het irritant. Nee, jouw, natuurlijk. Nee, maar het zijn jouw spullen, dus ik snap wel dat het heel vervelend is dat mensen daar ja, aan zitten. Ja, ze krijgen daar een tientje voor of een paar tientjes. Nou, en ik, uh, ik kan weer naar de politie en ik kan dat gedeeltelijk weer van de verzekering terugkrijgen, dat dan weer wel. Ja. Ja. Maar het slaat gewoon helemaal nergens op natuurlijk. Nee, dat vind ik ook. Vind ik ook. Je moet eigenlijk, ik bedoel, nee. We hebben het er nu een beetje jolig over, over dat stelen en zo. Maar eigenlijk moet je gewoon met je poten van allemaal spullen afblijven. Ja, en nu lijkt kinderen wat, uh, nou, wat oudere en uh, eenvoudige auto-vito. Die wil niemand hebben. En dan heb ik helemaal geen last meer <laughs> met dat oude ja, ja, nee, je kunt me beter een oude auto rijden. Dan, dan worden, nemen mensen het natuurlijk nooit mee. Nee, het nee, maar dat scheelt echt een hoop stress, ja. eh, moet ik zeggen. Hoor. Ja, Want ja. Je, je, je op een gegeven moment ben je eraan gewend, maar leuk als het nooit natuurlijk als mensen dingen van je had. Nee, nee, is ook zo, is ook, zo. En nou, dat ook... ik je toegeven op de radio. Ook die, ben. Die, <laughs> die, <laughs> die, ook dat je idiot, in ieder geval de Burgerbank rijdt, ja, ja, dat is ook wat ja. <laughs> nee, maar ja, het is gewoon, het is, ja, het is gewoon ook niet precies meer. Hey Kees, dankjewel. Leuk dat je weer uh, dat je blijft bellen in ieder geval naar uh, mijn nieuwe programma. Oké, okay, probeer Goed ik. om te horen. Slaap lekker straks, okay, hè. Oké, dank hoi, hoi. U. Doeg. Gaan we nog naar Joyce? Joyce, goedemorgen. Hallo, Hallo, hallo. Wel eens wat meegenomen, stiekem of per die, Nou, beide. Beide, wel. oh. Ja, nou, stiekem en per ongeluk en ook een keer een stress. Oké, okay, wat dan? Nou, um, waar zullen beginnen? <laughs> zel, ja, zel, ja, nou, ik ben. Ondrecht van stelen, dat, dat staat mij niet aan. Mhm. Mm dus ik ben er heel erg op tegen. Dus ik zou nooit. Nou, nou Ik ga naar het begin beginnen. In de ja. puberteit. Iedereen is ooit een keer puber geweest. Dat heb ik ooit wel eens een keer samen met vriendjes, je kent het wel, aan de achterkant van de supermarkt, waar de kratjes bier opgestapeld stonden. De negen Ja. En die kon je daar zo weghalen ja. en die kon je aan de voorkant van de winkel weer inleveren. En dan ja. kreeg zo, wat was het? Vier of vijf gulden of zo. <laughs> ik herken het wel een beetje. Ik heb het ook ja. al eens een keer gedaan. Dat is erg eigenlijk hè, dat je dat doet. <laughs> ja, maar dan dat ben, ben je tien, elf jaar, dan ben je dat. hè. Ja, dat ja. komt toen nog. Ik ja. denk dat het nu niet meer kan. Nee, nu hebben ze dat denk ik allemaal hekken voor gezet en zo. Maar vroeger kon je dat gewoon zo ja, om de supermarkt dus ook, heen. Ja, maar ik denk dat 10 tienjarig ook niet meer een kwartje inlevert. Uh, nee, nee, nee, nee, nee. Dat, dat ze dan ook gaan kijken van oh dat is wel een beetje vreemd dat, dat een tienjarige met een kantje bier oplaan zetten. Nou ja, nee. Toen ging het nog aan een balie en nu gaat het in de machine. Dus je kan wel een bonnetje hebben. Oh, nee, maar nou, ja, ik, weet ik, ja, maar ik dat deed, dat deed ik. het ook en toen ging het ook al in de machine hoor. En uh, dat, dat ging nog wel, uh, dat ging oh, nog wel prima. Maar in mijn tijd ging het nog aan een, aan een balie. Ja, ja, ik ben misschien een beetje ouder dan jij. Ach, dat geeft niks. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> en wat nog meer? Nog wel eens een keer wat, uh, wat meegenomen uh, naast je. Ik je... heb eens een keer een. Uh, nou ja, hij een keer wel vaker de fiets geleend van een spoofliddilletje. Mm -hmm. En niet geleend, maar dat, dat wisten ze we, wel, dat, dat vond ze we wel goed. En die stond bij haar dat ik nooit gewoon op school. Yeah. En zij ging op de fiets een school en ze ging in de pauze met naar huis. En ik wou dat graag wel doen en ik ging altijd lopend. Maar dat, zij vond het goed dat ik haar fiets meenam. Yeah. En op een dag toen ik, de, heb ik dat ook een keer gedaan, en toen was ineens haar fiets weg. Oh. En toen kreeg ik een beetje de schuld ervan. Ja, ja, ja. maar was het ook jouw schuld eigenlijk? Uh, nee, <laughs> nee. Nee, nee want ik had hem gewoon op de plek gezet waar ik hem altijd deed. Ja. Dat de vertrouwde zijn mij ook wel en... Ja, kun je niks aan doen? Vind ik, vind ik niet echt stelen. Daar hoef je niet meer, hoef je nooit beschuldigd over te voelen, Joyce. Nee, denk ook niet. En ik heb een keer, en dat ik me wel een beetje. Ja, dat is heel gek, dat klinkt heel stom. Ja. En ik heb een keer stoeltjes gestolen die aan de straat stonden bij de grofvuil. <laughs> je hebt eigenlijk grofvuil gestolen. <laughs> ik heb grasveld, gestolen, ja. <laughs> maar eigenlijk. En dat mag uh, niet, hè? Nee, nee, mag dat niet? Nee, dat mag echt niet. Maar die mensen willen daar toch al vanaf, toch? Ja, die, ja dat dacht ik ook. Yeah. En ik weet ook wel dat het niet mag, dat wist ik toen ook al wel. Maar waarom mag het dan niet? Want uh, als, als het daar aan de straat um, staat... Op het moment dat, dat jij iets aanbiedt aan de gemeente... op het moment dat jij iets aan de straat zet om het aan te bieden aan de gemeente... Ja. is het niet met jouw eigendom. Dan is het op dat moment de gemeente, uh, het eigendom van de gemeente. Aha. En dan heeft ook niet meer jouw buurman het recht om dat van de straat af te pakken. Dus je hebt iets gestolen van de staat eigenlijk? Ik heb iets van de, van de straat afgepikt, ja. Enemy of the state goed. hebben we hier aan de lijn hangen gewoon. De enemy of the state hebben we hier aan de lijn hangen. Ja, ja. <laughs> Ik heb twee stoeltjes naar straat getikt. Zaten ze lekker? Eh, uh, stoeltjes, Ja. Water? Nee, st st st st zaten ze lekker? Kon je er lekker op zitten? Ja, het zijn prima stoeltjes dus <laughs> staan er nog steeds. <laughs> nou ja, dan heb je er toch Ik plezier van. zijn hele mooie grenen. Stoeltjes, het zijn prima. Ja, ze zien er heel goed uit. Ze waren eigenlijk gek dat ze werden weggegooid. Ja, dat vind ik wel. <laughs> <Ja>. <laughs> Joyce, dankjewel. Mooie verhalen. Dankjewel hè. En, en, en nog een fijne ochtend. Ja, fijne ochtend. Doe, Doei. We hadden het over stelen. Heb jij wel eens wat gestolen? Um, dat waren kleine autootjes. Wij waren toen volgens mij acht jaar. En uh, het leek ons leuk om dat te doen. Hadden we later wel gelijk snel spijt eigenlijk. Ja, ik heb wel eens opgestolen, ja. En uh, dat waren snoepjes bij Jamin, want die kreeg ik niet van mijn moeder. En wat ik vooral niet kreeg was uh, bubbelgum, <laughs> Dus dat ging stelen. En uh, nou, ik ben ook wel eens betrapt. Maar uh, ja, het was wel ook, ook spannend en leuk. Ja, die jas die ik nu draag. Nee, nee, die heb ik gewoon van het kantoor. Die iemand uh, droeg hem en hij lachte hem maar, dus heb ik hem gewoon meegenomen. Eigenlijk niet, nee. Ik was gewoon te bang voor ik had het leven niet voor. Oh, dat zijn uh, knikkertjes van mijn beste vriend. Alleen helaas betrapte hij me toen ik ze in mijn eigen zakje stopte. I'm holding on your rope got me ten feet off the ground.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 Republic hier op Radio 1. Je luistert naar Start. Apologize. Start. Luke, ik denk. Waar gaat het over op dit moment op Twitter? Nou, bijvoorbeeld over TED. Hashtag TED is Trending Topic. Dat is die film over de levende teddybeer. En dat kan je eigenlijk niet gemist hebben. Want de acteur van TED, Mark Wahlberg... die was echt de afgelopen week uh, ja, zo vaak op de Nederlandse televisie te zien. Die kwam hier om die film TED te promoten. En wat wel geinig was, is dat hij eigenlijk helemaal geen vragen kreeg over TED in de film. Maar meer over Jolante Kabouw van Casbergen. Want hij speelt namelijk ook in een film met Jolante Cabau van Casbergen. En ja, dat vinden wij hier in Nederland natuurlijk hartstikke interessant. Dus hij kreeg de hele tijd vragen over haar. En ik, je zag hem ook kijken van... waarom ben ik hier om te praten over een Nederlandse actrice... die ik eigenlijk helemaal niet zo heel goed ken. Een beetje InQ12 is ook uh, trending topic. Dat is Incubate Festival in Tilburg. Is ook vandaag nog. En uh, gisteren stond onder andere Jan Tiersen van uh, uh, de Amélie-film daar. Allemaal mooie muziek. En vandaag is er eigenlijk alleen maar onbekende muziek. En verder ook nog trending: Sterren Springen. Hashtag Sterren Springen. De finale is namelijk geweest van dat populaire programma. En Lisa Sips heeft Sterren Springen op zaterdag gewonnen. Nu moet ik eerlijk zeggen. Dat ik geen idee heb wie Lisa Sips is. Maar ze kon waarschijnlijk heel goed van een duikpank springen. En daar hebben ongetwijfeld weer zo'n anderhalf miljoen mensen naar gekeken. Dan nog even de buienscan. Regent het ergens in Nederland? Nou nee, het is overal droog, dus dat is lekker. Maar denk je nou, nou pfff. Ik, ik, ik kreeg zo'n herfstgevoel de afgelopen week. En mop je nu al helemaal schrompens. Kwam je nu met het verkeerde been het bed uit. En verzwikte je dan ook nog eens een keer meteen je enkel. weet. je het... Oneens met de uitslag van sterren springen of met de verkiezingen bijvoorbeeld. Kortom heb je echt deze vroege ochtend om welke reden dan ook een enorm pleurishumeur. Laat het even weten en dan kan je hier straks in start even lekker ongegeneerd mopperen. Straks gaat de telefoon vier minuten lang open en jij kan die zendtijd gebruiken om even lekker af te reageren. Je kunt je nu melden via 0800-1121. Dus even lekker zeiken doe je via 0800-1121. Afgelopen week werd de iPhone 5 gereleased. Ook hier in Nederland kwamen nerds en geeks samen. En Twan van BNN University ging hier langs en vroeg ze wat dat Apple-gevoel nou eigenlijk is. Nou, we zitten hier in een bar vol met uh, allemaal Apple-liefhebbers. Ik ben zelf een beetje een Apple-leek en met mij zijn er nog vele anderen. Kun je mij een beetje omschrijven wat nou dat magische Apple-gevoel is? Het is gewoon heel erg leuk om te zien dat er een nieuw product uitkomt en die spanning daaromheen en dit soort events die daaromheen worden gebouwd en alles wat van tevoren uitlekt in codenaamjes, in foto's en alles, dat, is gewoon, dat zorgt voor een soort van spanning die gewoon leuk is om te zien. Het is iets heel bijzonders. Iedereen, wat, iedereen hier heeft gewoon een, een band met Apple en het ja, is gewoon heel bijzonder. Een uh, Apple-gevoel, dat je met een bepaalde groep mensen iets samen hebt, uh, waardoor je je samen redelijk uniek voelt. Nou, ik hoorde van iedereen hier om me heen dat jij de Apple-fanboy hier vanavond bent. Je geeft het meest geld uit aan apps en uh, allerlei dingen. Dan weten jullie alles al van tevoren. Alles wordt al gelekt, alles, ja, op internet is alles al te vinden. Dan zit je hier anderhalf uur te kijken naar een presentatie en dan komt eruit uit ja, alles wat je al weet. Is dat dan niet jammer? Het is inderdaad wel een beetje wat ik verwacht heb, de iPhone 5. Uh, de geruchten klopten. Er is genoeg gelekt uit de Chinese fabrieken, daar kunnen we helaas niet zoveel aan doen en als je een fanboy bent, ja dan volg je inderdaad het nieuws erover en dan is er inderdaad weinig verrassing meer over op de dag dat die onthuld wordt. Maar ondanks alles ben ik heel erg blij met het resultaat en vind ik het een hele hele goede telefoon en het is zeker een upgrade ten opzichte van wat ik nu heb. Nou mannen, de eerste reactie. Eigenlijk hadden we alles al gezien wat betreft de nieuwe iPhone, maar hij is groter. Peter, hij is sneller. Er zit een mooie scherm op. Maar jongens, laten we eerlijk zijn. Om 28 september gaan we dat ding toch halen? Jij gaat voor de winkel liggen. Zeker. Nou, niet, niet liggen in ieder geval. Maar ik zorg wel dat ik zo snel, zo snel mogelijk eentje in mijn hand heb. Nou, hij is positief ontvangen, de Ivan 5. Alleen ja, al die nerds, die weten alles al. Ze zitten van tevoren het hele internet al uit te pluizen. Dus ja, voor hun is er niks nieuws bij. Voor mij een hele hoop. Ik uh, ben uh, flabbergasted about de iPhone en uh, ja, het is gewoon een dingetje die moet je hebben volgens mij. Elge van der Wel is tech-redacteur bij NOS op 3 en van iPhoneClub.nl. Goedemorgen. Ja, de, de, de nieuwe iPhone is uh, platter en langer. Hij is niet eens echt langer, hè? het scherm is langer. <laughs> We, hebben niet <laughs> ja. We hebben dat heel slim gedaan. We hebben dat heel slim gedaan. Want het is, uh, uh, is natuurlijk relatief, als je kijkt naar alle smartphones op de markt nu, redelijk compact toestel. En dat wilden ze eigenlijk ook niet echt aan tonen. Dus ze hebben gewoon minder, uh, minder overgeruimd en meer scherm gedaan, waardoor het scherm wat langer is. Oh ja, ja ik vond het wel oh. grappig, want, uh, want ik begon een beetje zo van, nou ja, dat was het dan. Maar jij raakte al wel meteen heel enthousiast over het woord langer, dat het scherm al langer is en zo. Is het een, is het een enorme verbetering, die nieuwe iPhone? Ja, je, je kan er gewoon over discussiëren. Kijk wat ze hebben gedaan, ze hebben gewoon weer alles gepakt, het hele iPhone-ontwerp, uh, en dat gewoon uh, sneller gemaakt en compacter. Die iPhone is gewoon weer dunner als de vorige. Uh, ze hebben er nog meer technologie ingestopt. Wel, die dus veel minder ruimte heeft. Mm -hmm. En ze hebben het scherm nog groter gemaakt. Dus dat is wel. Dat, dat is technisch gezien heel revolutionair. Maar gebruiker, denk ja. Hij is wat dunner. Een groter scherm, wat sneller. En dat is het voor je gevoel dan ook weer. Er zijn ook al veel mensen die zeggen: van. Ja, is dit het nou? Die, die hopen op allerlei revolutionaire dingen. En er zit niet heel veel is staan op dat gebied. Nee, toch verwachten ze wel dat, uh, dat er 8 miljoen over de toonbank gaan geloof ik in, uh, in de eerste periode. Dus uh, dat, dat zal wel weer een enorm verkoopsucces gaan worden, dat lijkt mij zo. Ja, me mensen willen hem toch hebben, zeker als je, als je je iPhone al twee jaar oud is, dan wil je gewoon wel weer een keer een nieuwe hebben. Ja. Uh, en, en, en mensen zijn gewoon de gebruikers van iPhone, zijn gewoon heel trouw aan, aan Apple, dus als er een nieuw komt, dan, dan willen ze, Stap stappen niet opeens over naar, naar Samsung, HTC of Nokia, weet je. Nee. Dus je eenmaal als je eenmaal gevangen zit in de Apple-val, zeg ik altijd maar, dan kom je er ook moeilijk uit. Ja. Um, en, uh, en dat zie je ook, want dat ding, uh, dat uh, de voorverkopen die begonnen uh, begon op internet uh, afgelopen vrijdagochtend, dat was een uurtje, was zeg maar zover dat, je, dat, je, dat de leeftijd alweer weken is. Um, en um, dat, uh, dat zal niet anders zijn uh, met, met de wachtrij uh, komende, komende zaterdag. Ja, ja. Um, nu uh, uh, zijn er een paar dingen die wel veranderd zijn. En een van die dingen is toch wel een opvallende. En ik vermoed zo dat Apple toch heeft moeten lullen als brugman omdat uh, om een beetje goed uh, in de persconferentie te krijgen. Want ze hebben namelijk een, een, een, een dock uh, aansluiting hebben ze veranderd. Het houdt eigenlijk ja. in dat, dat, dat, dat, dat het aansluiting van de kabel was vroeger een centimeter, en is nu ongeveer een halve centimeter. Um, ja. wa waardoor je dus wel allemaal nieuwe kabeltjes moet kopen en nieuwe ja. dingetjes en alles moet nieuw. Ja, dat klopt. En uh, Apple, die, die, die is natuurlijk heel refiner, de Lightning Connector. Nee, ze, <laughs> Apple is ook, ook, een, ook een bedrijf wat voor alles wat, dan, wat, dan, wat ze dan hebben bedacht, een naam... Voor ze hebben ook het fenomeen Retina-display bedacht voor het scherm. Yeah. Het is gewoon een scherm, maar het is dan het Apple Retina-display. Het is een compactere connector, waardoor het weer minder plaats inneemt in je telefoon, waardoor die weer kleiner kan. Dat noem ze dan de Lightning-connector, maar vervolgens moet je wel, als je oude accessoires hebt, voor iets van 30, dollar moet je, 30 euro moet je, moet je een verloopstukje kopen. Dus dat dan wel, dat kunnen ze weer lekker uitzuigen, zeg maar. Yeah. Ja, maar dit is toch echt iets, ik bedoel, het is natuurlijk, het is, het is mooi, het ziet er prachtig uit, maar dit is toch gewoon, ja, je wordt gewoon genaaid waar je bij staat eigenlijk. Ja, maar het is, het, het, Apple kan niet anders, ze zullen die toestellen compacter hebben. En, en die grote dockconnector zit ook deels in de telefoon. Dat neemt gewoon heel veel ruimte in, dat, dat oude grote bleedste, brede ding. Dus we moesten gewoon iets kleiner gezien. En dat is dit geworden. Het is echt mini-connectie, waardoor het echt compact is en je telefoon kleiner kunnen maken. Yeah. Maar aan de andere kant voel je als gebruiker natuurlijk een beetje gebruikt. Nou, en ook alle bedrijven die accessoires maken, is je en dan moeten ze straks twee. Er zijn er nog mensen die een oude telefoon hebben, een oude connector. Dus het levert wel veel gedoe op. Maar ja, ze hebben dit denk volgens mij al een paar jaar ook uitgesteld om dit te veranderen. En het moet een keer. Ja, precies. Dus kunnen ze het maar beter nu doen. En dan, uh, dan, dan uh, let's get it over with eigenlijk. Precies. Dat idee, ja. Zijn er verder nog dingen waarvan jij zegt, oh, nou dat, dat had ik niet verwacht dat dat erin zit. En wat vet eigenlijk. Nee, dat is dus helemaal niet ook. Je hebt natuurlijk bij, bij Apple dat ze het allemaal geheim houden, want het lekt eigenlijk allemaal uit. En de, dit hele verhaal van deze iPhone, was eigenlijk uitgelegd. Um, wat ik wel opvallend vind is dat ze uh, ook allemaal nieuwe iPads, uh, iPods, sorry, iPods hebben geïntroduceerd. Yeah. En daar hebben ze heel opvallend gedaan. Ze hebben opeens allemaal kleurtjes geïntroduceerd. De iPod Touch is gewoon een soort de iPhone zonder uh, alle telefoonfuncties te yeah. hebben. Terwijl het grote scherm heeft hij ook. Alleen in plaats van wit en zwart is hij nu fel roze, fel blauw, fel geel. En ze hebben ook een nieuwe iPod Nano, een kleine. Die hebben ze ook uh, helemaal met een. Uh, een hand en een touchscreen maar heb een soort kleine iPhone of iPod Touch gemaakt. Ja. En ook in wat felle kleurtjes. Okay, okay. En dat geval, wat ik daarvan vind, zeker met je iPod Touch. Je je voor, voor 200 300 euro heb je zo'n ding. En het is eigenlijk gewoon een compact camera met app. Weet je. je, hebt gewoon een Instagram camera wat je ook wil, heb je voor 300 euro. Er is geen reden meer om, om, een, om een om een compact camera te kopen. Je koopt je iPod Touch, zit een goede camera in, je kan er muziek op luisteren, je kan er alles mee. En dat vind ik dan wel weer heel slim van Apple. Mooie, slimme ideeën van Apple. En uh, toch voelen we ons een beetje genaaid. Omdat we zo meteen toch allemaal weer zo'n ding gaan kopen. Elge van der Wel van NOS op 3, ter redacteur daar en iPhone Club. Dankjewel. Graag gedaan. En heb je nou nog wat uh, te mopperen, te zeuren, te klagen, te zeiken? Laat het weten. 0800-1121. Straks in ochtendumeur, Even lekker afreageren. Heel even bijkomen. 0800-1121. I'm afraid that a u en Stuck in a Moment, You Can't Get Out of. Je luistert naar Start hier op Radio 1. Ik wil de 4-7 zeggen voor het eerst. Jammer. Goed, sinds 2000 wordt het Oosterpark in Amsterdam... het hip-hop festival Appelsap georganiseerd. En na de laatste editie in juli kwamen er klachten binnen van omwonenden. Maar wat hebben zij nou eigenlijk te klagen? Het is een, een, een park voor de buurt. En als dan een appelsap hier is en je zoveel entree moet betalen... dat het halve park afgesloten is... Nee, ik nou, vind het helemaal niet uh, ...die het park gewoon aangedaan wordt. duurt maanden voor het gras weer een beetje behoorlijk in orde. We zijn alles. En dat allemaal voor een commercieel feest. maar de buurt in feite niks mee te maken heeft. Dus, uh... Kom in de uitzending. Oh ja, dat kan wel even slecht zijn voor het gras. Maar het kan wel terug in orde worden gebracht. <lacht> <Mina>? Ja, inderdaad. <laughs> ja. Alle, ik vind het festival, dat is toch uh, één keer in het jaar. Moet dat kunnen. <lacht> voor de jeugd moet ook iets te doen hebben eigenlijk. En zo. Muziek festivals, zoals Katie Coty is goed. Uh, maar dat appelsap zoals het de laatste twee jaar is, vind ik bijzonder slecht. En het hele park wordt aan gort getrapt. En ik vind het schandalig dat het uh, betaald is. ja ik vind, het, uh, ik vind het allemaal prima, alleen wat ze achterlaten is een, is een drama natuurlijk. Veel beschadigingen uh, en... Ja, dat, dat. kijk, wij moeten ook overal rekening mee houden als honden bezitten. Dus ja, ik vind uh, dat hun dat ook moeten. Ik vind het jammer dat het park een hele week is afgesloten. Voor en na, zeg maar, om het op te bouwen en af te breken. vind ik echt heel jammer. En als dat inderdaad uh, 19 keer per jaar gaat gebeuren, dan betekent dat de hele zomer het uh, park dicht is. En niet alleen de mensen die rondom het Oosterpark wonen, maken zich druk om dat festival. Verschillende Nederlandse rappers hebben zich via Twitter laten horen. Want zij verzorgen tenslotte de muziek daar op Appelsap. Sef, rapper Sef, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat heb jij persoonlijk met Appelsap? Uh, nou, ik kom er echt al van het begin. Echt uh, het eerste jaar. Dus, het is een jaar geleden inmiddels. Uh -huh. Voel ik me heel oud dat ik dat zeg. <laughs> <laughs> um, maar ja, dus het is een heel belangrijk uh, festival. Niet alleen voor, voor de buurt of zo. Maar ook gewoon voor, voor Hip-Hop in Nederland. Ja, waarom is dat zo belangrijk dan? Want er zijn wel meer Hip-Hop-festivals ja. natuurlijk. Nou, dat valt eigenlijk wel mee hoor, als je ja? nadenkt. Er zijn festivals die, die, uh, die hiphop programmeren. Maar dit, dit was in eerste instantie echt in de kern een hip hop Festival. En een van de weinige plekken waar ik beginnen, zeg maar. Begin, uh, begin, zeg maar uh, nieuwe, zeg maar voor het grote publiek nieuwe act, een groot podium tegen. Acts ja. Act als de High bijvoorbeeld, die zijn nog niet misschien heel erg bekend bij het hele grote publiek, maar die staan wel gewoon op mainstage bij Appelsap en die, het hele veld gaat los. Ja. En uh, dat, soort, dat soort dingen die, die zijn gewoon heel erg belangrijk voor, voor dat soort acts, dat ze een keer over een groot podium. Uh, of omdat ze een grote platform krijgen, die ze eigenlijk ook verdienen. Nu um, uh, zijn er ontzettend veel klachten gekomen, of ontzettend veel, een aantal klachten gekomen van de omwonenden en uh, ja. moet het festival weg naar uh, het Amsterdam-Oost. Ja. Uh, wat, wat vind jij van die commotie die nu is ontstaan? Nou ja, kijk, ik zou begrijpen als het een driedaagse campingsfestival zou zijn, of zo met... Nee, je gaat veel herrie en overlast van festpartijen en zo, maar dat is helemaal niet zo. Wat ik heb begrepen is dat het een, een handjevol klachten is. Wat verschillend is natuurlijk voor die mensen, maar het is één dag. Mm -hmm. Eén dag in het jaar en er, er kunnen, het, uh, geloof ik, 10.000 mensen komen op Appenzat. En als er. Ja, ik, ik denk persoonlijk, als bij als mij om de hoek, het is bij mij om de hoek trouwens, als het bij mij om de hoek een festival wordt gegeven één dag, ga ik echt niet klagen over een beetje geluid. Je ziet toch dat. 10.000 mensen die op de dag van hun leven hebben. Ja. Ik snap niet dat je dan. Kijk, en, en, en ik weet ook dat ze eigenlijk wel heel veel contact hebben met de buurt. En dat ze uh, als mensen klachten hebben, dat ze langs gaan en, en praten met die mensen. Ik begrijp niet waarom nu, Waarom mensen zo goed klachten liggen. Dus eigenlijk moet, uh, zeg je van, uh, ze moeten eigenlijk niet zeuren, Wees blij dat je in een levendige buurt woont, zou je bij weinig kunnen zeggen? Uh, nee, ik zeg niet dat. Ik, ik bedoel iedereen heeft direct, dus, uh, het het recht Maar inderdaad, het maakt de buurt wel levendig. denk ik. Uh, het is een leuk festival, die mensen kunnen ook allemaal, allemaal komen. Het is geen, het is geen uh, terror, uh, death metal uh, festival of gabbel festival of zo. Het is gewoon een, een heel erg gemoedelijk festival waar een hele leuke sfeer hangt. Ja. Waar een heleboel mensen het hele jaar naar uitkijken, al tien jaar lang. Maar, maar, hoe erg zou het zijn als het festival weggaat? Want er zijn ook wel andere plekken te vinden toch waar je Appelsap zou kunnen organiseren? In Amsterdam? Ja. Nou ja, ik bedoel, het zou inderdaad in principe naar een ander park in feite. Maar het mooie van maar, uh, het oostenpark is dat het, dat, het, uh, dat het een bepaalde sfeer is. Dat je de koepel waar, uh, waar, waar het hoofdpodium is. Mm -hmm. Dat is heel bijzonder om daar op te treden. Dat is niet hetzelfde als gewoon een podium en steen midden in een park uh, of op een industrieterrein. Het heeft extra sfeer. Ja, het is eigenlijk een beetje alsof je pingpong van Landgraaf zou weghalen van die ja, paardenbaan. Goed. Dat kan ook en niet. En, nee, precies. En daarnaast is het ook nog eens een van de weinige dingen in Amsterdam-Oost. Je hebt wel Root, volgens mij Amsterdam Roots, maar in amsterdam Oost gebeuren verder niet dat soort dingen. Ook voor jongeren uit de buurt zelf, weet je wel. Dus ook naast belangrijk voor aankomende exen, ook nog eens een keertje belangrijk voor de buurt zelf. Denk jij dat, dat, het, dat het volgend jaar er weer gewoon staat op het, in het Oosterpark? Ik hoop het wel, ja. ik, hoop het wel. ik weet dat de jongens van de organisatie zijn hartstikke redelijk en doen heel erg hun best om, uh, om iedereen te vrienden te houden. Um, en ik, ja, ik, ik, ik hoop wel dat de buurtbewoners inzien uh, wat, de, wat de mensen die er naartoe gaan en die optreden allemaal aandoen. <laughs> er gaat een petitie rond, die vind je op internet en ook via ja. Twitter. En uh, als je die tekent, dan uh, zorg je er misschien wel voor dat uh, appelsap blijft in het Oosterpark. Sef, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Onze Micella van BNN University is nog niet overtuigd. Zij vroeg zich af waarom het festival niet gewoon naar een ander park gaat verhuizen. Ze nam Appelsap-organisator Regie Smalhout mee naar wat andere parken. Het Park in Amsterdam. In Amsterdam-Oost. En uh, ja, wat vind je ervan? Ja, prachtig park eigenlijk, hè? Zou je hier een feestje kunnen vieren? Nou, ik zou hier wel een feestje kunnen vieren. Of uh, althans, het, zou, uh, het is best een mooie locatie. Alleen, volgens mij zit hier heel veel uh, beschermde flora en fauna. En er zijn nog wat meer haken en ogen uh, die het niet zo makkelijk maken om hier een uh, festival te, neer te zetten, nee, we staan hier nu ook aan het water en uh, we, zien, uh, we zien wat vogels, veel groen vooral. En ja, ik vind het, wel, ik vind het echt een prachtige locatie. Maar ja, de, misschien zijn beschermde flora en fauna dan, uh, dan wel een puntje. Maar is het groot genoeg, denk je? Uh, ja, waar we nu staan is het niet echt groot genoeg, maar ik weet dat daarachter een groter veld is. Volgens mij hebben we het gevonden, hè? want dit is wel echt een, uh, een open terrein. Ook weer bij het water en hier staan zelfs al vuilnisbakken. Dus volgens mij kan je hier gewoon zo aan de gang. Ja, we kunnen zo alles neerzetten hier inderdaad. Jammer dat, er dus, uh, uh, dat de vergunning het nu op dit moment niet toelaat. Oké, okay. nou uh, Flevo Park wordt het dus niet. Ik stel voor dat we dan gewoon op de fiets stappen. En dan, uh, dan fietsen we gewoon naar het volgende park, wat ik heb uitgezocht. Niet ieder park is dus geschikt voor een festival. Zou het volgende park beter zijn? Ja, het is gewoon een poort waar je doorheen komt. Het is een tuin afgekomen. Ja, ik vind het heel chic. Ja, het ook Ik zie ook hier weer heel veel water. En heel veel groen. Ja, ik, uh, wat, ja wat vind jij hier dan van? Park Frankendaal. Ik vind het een heel chic park. Ik vind het, uh, ja, we zullen zo nog even verder fietsen, maar ik vind het... Uh, hey, het is een prachtige, echt een hele mooie soort Engelse tuinachtige locatie. Uh, totaal ongeschikt, denk ik, voor, voor een festival als Appelsap. Maar er kan toch ook een keer een luxe editie van Appelsap komen? Dat je, dat je hier nou, misschien allemaal een keer in gala komt of zo? Ja, dat is wel een goeie misschien, ja, met allemaal mooie witte, witte feesttenten... en dan in de winter een uh, gala-editie. Ik denk dat dit park bijna echt te mooi is, het Frankendaalpark. Ja, een soort luxe editie van appelsap. Van dat troebele appelsap krijg je dan. Nee, dat is lekkerder. Blijkbaar is het Oosterpark dus wel belangrijk voor appelsap. Maar waarom eigenlijk? Voel je je hier het, hier het meest gelukkig? Ja, als ik hier binnenkom fietsen, dan uh, word ik weer blij. Ja. Dit is wel echt uh, mijn uh, favoriete park van Amsterdam natuurlijk. Ja, want We zijn nu dus in het Oosterpark, waar appelsap normaal altijd plaatsvindt maar Dit is het enige park waar dus een muziekpodium staat, uh, speciaal gebouwd voor uh, optredens. Ja, voor ons is dit gewoon het perfecte park, uh, we vinden echt dat wij hier thuis horen. En, uh, kijk, er, hebben, er is ook een beetje een principe ding, we, we, je, je kan ons niet zomaar hier, uh, hier wegsturen weet je wel. Wij willen heel graag met uh, de bewoners die er last van hebben en dat zijn er, ja, dat zijn er wel een aantal. Uh, maar ook weer niet zoveel. We willen wel graag met die mensen praten. En uh, samen naar een oplossing zoeken. Hoe kunnen we dat park ietsje beter afsluiten. Dat ze er toch wel in kunnen. Nou, ja, allemaal van dat soort handreikingen. Ja, We vinden echt wel dat we hier, horen, dat we hier thuis horen. Ja. Aanstaande dinsdag. Dan vergadert de deelraad van Amsterdam-Oost over dat Appelsapfestival. En wil jij nou niet dat het verdwijnt uit het oostenpark? Teken dan de petitie via appelsap.net. Of zorg dat je dinsdagavond op de stoep staat van dat stadsdeelkantoor. OCHTENDHUMEUR We ah, gaan even lekker mopperen en zeiken. Elke zondagochtend mag je hier in stad even je gal spuren over de wereld. Ben je niet eens met de uitslag van de verkiezingen of is je verkeerde been geamputeerd? Alles mag en kan via 0800 -121. Jerry, goeiemorgen. Goeiemorgen. Slecht humeur? Ja, sorry. <laughs> staat hij zo hard? Ja, staat een beetje ja, dat. Een beetje daad. Dat nu? Ja, zo is het beter. Okay. Wat, heb je te, wat heb je te klagen? Oh jeetje. Wat ik te klagen? Ja. ja. Nou, we zijn met een mannetje of zeven in Eind over geweest. Ja. ja. En hebben een hele top avond gehad in, in Roes. Ja. ja. En een vrijgezelle avond. Lanny die, ging Lanny die gaat trouwen. Ja. Ik, ik snap niet dat hij het doet, maar <laughs> hij gaat het toch doen. <laughs> en eh, uh, het sluit gewoon om vier uur. Echt waar, joh. De, de, de, de ah, zet even je radio uit, Jerry. Ja, uit. Zet, Ja, helemaal uit. Want anders word ik helemaal gek. ik gek ook nog eens een keer een slecht humeur. Nu is hij beter. Ja, zo is het beter. Dus, jou, ah, dus sorry, jij wilde nog even lekker doorgaan en de kroegen gingen dicht om 4 ja, uur. Wel. Schande toch? Dat kan toch niet? Nee, maar ja. Ja. Ik heb het niet voor het zeggen in Nederland. Je hebt er niet voor het zeggen. Nee. Jerry, nee. Dankjewel nee. voor het klagen. Nee, maar ik ben nog niet klaar. Hè? Ja, maar ik wel. Later. Oh. <laughs> Hoi. Ik werd met uh, oranje haren wakker. Want mijn zus had uh, mijn haren gehighlight en toen was het oranje de volgende ochtend. Kijk, mijn schouders had kom opgewaakt. En ik, ik ga naar school. En ik doe de opleiding sport en dan mis ik uren. Dat is echt kut. Ja, ik moest weer beginnen met school en uh, vroeg opstaan. Toch wel weer even wennen na een hele tijd vakantie. Um, ja, stage. Ik loop stage bij het Openbaar Ministerie. En stagiaires worden op onze uh, stageplek zeg maar, echt heel erg slecht behandeld. En vandaar dat ik heel vaak een ochtendhumeur heb, ja. Ik, uh, een vriend van mij heeft een ruzie gehad met zijn vrouw. Die heeft hij van de trap afgeduwd en ik heb uh, moeten getuigen. Maar daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Als ik niet kom, dan word ik opgehaald van huis. Want ik moet nu getuigen. En dat is zoiets wat ik eigenlijk niet zo heel erg zie zitten. Nou, uh, uh, mijn vent die zou de vuilnis buiten zetten. En dat doet hij echt nooit. Daar hebben we de avond al het vooral al het ruzie over. En uh, dan had ik gevraagd of hij de bloemen ook wilde weggooien. En vanochtend uh, werd, werd ik wakker. Toen kwam ik beneden. Toen moest ik nog roepen van vergeten luier hem niet. En uh, toen kwam ik beneden. Had hij alle, gewoon alle bakjes leeg neergezet. Geen nieuwe uh, zak erin gedaan. En, uh, en voel ook de bloemen niet weggegooid. Dus toen heb ik uh, oorlog gemaakt. B. M. M.